meldt de in een rapport over politie en justitie in Haarlem. Maar liefst 5 miljoen gulden misdaadgeld gebruikten de rechercheurs Lange Doen en Van Vondel. Zij worden nu zelf vervolgd door justitie. Hun bazen blijven buitenschot, tot woede van de Tweede Kamer. Er heerst in de Kamer vrijwel unaniem het idee dat er iets zal moeten veranderen. En wat doet de minister? Die zit alleen maar moeilijkheden op te werpen waardoor...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 Veel ging er fout bij justitie, maar dit jaar worden wel Nederlands meest gezochte drugscriminelen aangepakt. De bende van Etienne U wordt opgerold. En met veel vertoon begint met gebruik van omstreden kroongetuigen het proces tegen Johan V, alias de Hakkelaar. De grote vraag blijft of justitie, na de IRT-affaire en de nieuwe regels van Van Traa de grote drugsbazen ook echt veroordeeld krijgt. Alles in het leven duurt mij. Schaduw, vliegen ze voorbij. Toch komt de tijd dat wij zullen begrijpen. Dat dit zo niet verder meer kan gaan. Armrijk, blank of zwart. Waarom toch zo apart? We zullen